Goedemiddag, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Rutte gaat waarschijnlijk niet snel opstappen. Nu de ChristenUnie niet meer met Rutte in een nieuw kabinet wil... wordt het voor hem erg lastig om een meerderheidscoalitie te vormen. Maar Rutte zal niet meteen het politieke toneel verlaten, zegt verslaggever Ron Vrezen. Rutte is een formele man. Hij zal wachten tot er volgende week een informateur komt. Die krijgt als belangrijkste taak om te kijken of er nog vertrouwen is... of er nog herstel van vertrouwen mogelijk is... Dat moet ik eigenlijk zeggen, want dat is meer de situatie op dit moment. Um, en als de conclusie van die informateur zou zijn uh, dat Rutte inderdaad een obstakel is, dan uh, zal Rutte uh, zich beraden en uh, zijn eigen conclusies trekken. Tijdens het debat over de uitgelekte notities steunde bijna de hele Tweede Kamer al een motie van wantrouwen. De ChristenUnie niet, omdat de partij het huidige demissionaire kabinet niet wil laten klappen vanwege de coronacrisis. Maar een volgend kabinet met Rutte zien ze echt niet zitten. Het lijkt erop dat we ons voor de Pasen massaal willen testen op corona. De zelftesten die sinds vandaag in etelswinkels liggen, zijn in een aantal filialen al uitverkocht. Voor openingstijd stond bij sommige winkels al een wachtrij. Klanten mogen een onbeperkt aantal testen kopen, maar de drogist vraagt mensen ook een beetje aan elkaar te denken. Een hoop wateroverlast in Rozendaal in Brabant. Gisteravond sprong daar een waterleiding in een straat, waardoor die helemaal blank kwam te staan en mensen geen water meer uit de kraan kregen. Ook spoelde er een hoop zand de straat op en zakte tegels weg. Toen de hoofdkraan werd dichtgedraaid, ontdekten de bewoners een sinkhol in een tuin. Dat is inmiddels dichtgestort, maar het is nog onduidelijk hoe de waterleiding kon knappen. De burgemeesters van Rotterdam, Den Haag en Utrecht willen ook dat de terrassen snel weer open gaan. Die van Amsterdam zei dat gisteren al in de talkshow BOL. Want ik zie namelijk veel liever dat mensen een beetje geordend eh, op een terras gaan zitten... omdat het horeca echt wel oplet in plaats van met duizend mensen rond het beeld van Vondel in het Vondelpark. Ook dierentuinen als Artis en Blijdorp zouden gauw weer open moeten kunnen... zodat de drukte in de steden beter gespreid kan worden als het mooi weer is.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 In in ZFM. CFM. Met nu Zandvoort op zaterdag. 89 met deze van Paul Abdoel. En straight up, now tell me. Het is even na twee uur. Zandvoort, een hele goede middag. We zijn er weer hoor. En het zonnetje schijnt ook. Goedemiddag, Albert-Jan. En hallo, luisteraars. Uh, goedemiddag, luisteraars. Goedemiddag, kijkers. Uh, uh, goedemiddag, Rob. Ja, hallo. Hoe is je ontvangst? <laughs> ja, geen idee. <laughs> hoor je me een beetje goed of niet? Ja, nee, ik, ik hoor jou wel goed. Oké, oké. Okay, okay. Een beetje lastig zonder koptelefoon. Ja, jou, hè? maar ja. Ja, het is even niet anders. Er wordt even aangewerkt, heb ik begrepen. Zo is dat. Dus het komt helemaal goed. Nou, dat hopen we. He. Wat gaan we vanmiddag allemaal doen, Albert-Jan? Nou, we hebben weer een overvol programma natuurlijk. Uh, rond de klok van half vier hebben we natuurlijk de evenementenagenda. En er staat binnenkort weer een mooie expositie uh, op de rol bij het Zandvoort Museum. Uh, blijft het ook mooi weer. Uh, uh, wordt het weer minder, wordt het kouder. Uh, u hoort het allemaal. Rond de klok van half drie bij het weerbericht. Uh, ik kwam gisteren trouwens onze uh, oude weerman tegen, Lex van der Hoorn. Hoe is het met hem? Nou, gaat goed, gaat goed. Hij, okay. hij, hij, hij redt zich uh, prima. En, uh, nou, het uh, is dus ook leuk om hem dan weer even te zien. En we hadden destijds ook een jou al gesproken, als er wat is, dan bellen we. Dus ik zei tegen ja, hem, ik moet het niet zo vaak bellen hoor. Maar uh, hij heeft het allemaal uh, keurig, uh, keurig onder controle en uh, hij was lekker de boodschappen aan het doen. Dus uh, Lex, uh, we, zullen, we zullen kijken of we een mooi weerbericht voor je kunnen regelen. Ja, heeft hij nog wat uh, verklapt over het weer uh, tijdens de paasdagen, of niet? Nou, nee, uh, in het verleden. Ik zit er wel vaak naast, zei hij. Ja, oké, <laughs> oké. Okay, okay. Maar ik doe mijn best, Lex. Nou, Lex, goedemiddag en ik hoop dat je gezellig uh, aan het meeluisteren bent uh, nu. Ja. Trouwens, als je het toch over van de week hebt, ja. ben je nog in de Mali genomen op 1 april, of niet? Nee, nee ik, ben, ik bedoel, het is, het is wel geprobeerd, uh, en, uh, maar uh, nee, ik ben uh, vrij nul. En, uh, maar ik moet wel zeggen dat er op een gegeven moment een terugblik was... naar de mooiste uh, 1 april-grap in, uh, in Zandvoort met die, met die paasbeelden. Ja, is uit 1962, uh, ja. die grap. Woonde jij je toen al? Uh, net niet. Net nee, niet? Nee. nee. Het duurde oh. nog zeven jaar voordat ik hier kwam. <laughs> nee, maar uh, daar uh, dat was even... Dat, waar las ik dat trouwens? Ja, in de Zandvoorts-Krant, geloof ik. Ja, in H-nieuws had er ook een berichtje ja, een over. ik al over, nee. Nou, mooi mooie verhaal over een beeld van een ton wat aangespoeld is. Ja. En mensen geloven het ook nog, heel landelijk nieuws. Ja. Uh, dan hebben we dus de dieren van de week. Uh, we hadden dus vorige week Amy, die is in principe nog een dier van de week. Maar er is net alweer een verse binnengekomen en die luistert daar naar Diesel. En die ziet er zo leuk uit, dus ik denk van, weet je wat, we doen uh, Diesel. Maar Amy zit er ook nog, dus we hebben twee honden in het dierenasiel zitten. Iets over half vijf hebben we Zandvoort op zaterdag live. Een live registratie van een groep of een artiest... in de tijd dat er nog publiek bij aanwezig mocht zijn. En ik heb daarachter staan Rob. Dus... Ja, dat uh, vermoed ik al. <laughs> ja. Alleen normaal ben ik uh, op uh, zondag daarmee. Dus ja. uh, ik moet nog even kijken wat we gaan doen. Ja, maar nou, het komt goed. Goed. Gedicht van de week blijft ook nog even een verrassing. Over de tweetal platen hebben we natuurlijk Zandvoorts nieuws in het kort. Uh, daarnaast hebben we natuurlijk om kwart over vier een uh, stukje Pit Report. Toch even een terugblik... Op die race in Bahrein, want uh, na afloop is er toch nog weer hevig gediscussieerd over uh, teamorders en uh, wel of niet over uh, buiten de baan en uh, noem maar op. Dus daar kijken we even op terug. Dus ik zou zeggen, genoeg reden om de komende drie uur te blijven luisteren en kijken naar uw enige echte lokale zender, CFM Zandvoort. Het is koud, maar lekker weer in Zandvoort. Goedemiddag. En meekijken doe je via wwwzfm livenl En ook veel lekkere muziek, waaronder de nieuwe Snelle en Maan. Dat ene aangedaan. Ik ben te vol van huis vertrokken, dat is hoe het gaat. En doe ik aan hetzelfde aan. Casual, chic anders sta hem net niet. En hoe laat gaat de laatste trein nog? Ik ben morgen en vandaag te ben je wel gemaakt van mij, hoe zou het zijn? Smaakt het naar mij? Als wil ik weer, kom ik nog thuis? Mijn lade, waarschijnlijk blij, ik slaap. en slapen doen we niet, ouders, wij gaan iets opbouwen. blij, ik slaap. 1D, 2 uur, 3 gangen laat.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 Draaien we zeker voor je op deze zonnige zaterdagmiddag. Dat was uh, Blijf Slapen van Snelle en Maan. Zo dadelijk het uh, Zandvoorts nieuws in het kort. Maar eerst wet, wet, wet. Nee. Just be We surrender. Hey little fella, now you're shows together. I never wanted you to listen before. So why should I walk out the door? Stick around. Now. Remember, Ook weer zo'n lekkere gauw oude deze van Wet, Wet, Wet en Sweet Surrender. Het is kwart over twee geweest, zit je er klaar voor, Albert-Jan, het nieuws in het kort. Afgelopen dinsdag, aan het begin van de avond, is een scooterrijdverdroom... tegen een openstaande portier van een auto gebotst. De scooterrijder en de passagier achterop raakten hierbij gewond. De scooter reed rond half zeven s'avonds over de busbaan richting Bloemendaal. Toen plots ter hoogte van Kyrgios een portier van een geparkeerde staande auto opensloeg. De scooterrijder kon de portier niet meer ontwijken en klapte er vol gas tegenaan. Beide opzittenden kwamen daardoor lelijk ten val en moesten aan hun verwondingen worden verzorgd. Een van hen is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De busbaan werd onder andere afgesloten door surveillerende agenten te paard... en was tijdelijk gestremd voor fiets- en busverkeer. De Parkveldstraat is al vier maanden afgesloten... vanwege een rigoureuze opknapbeurten van de Keermuur. Nu het einde van de renovatie nadat... kon afgelopen vrijdag de straat weer worden geopend voor verkeer. Ondernemer Peter, beter bekend de Lip, verstegen secretaris... en het enige lid van de wikkeliersvereniging Parkveldstraat... ...was verheugd dat hij met het doorknippen van een rood-wit lint... ...de straat weer of weer kon heropenen. Om de feestvreugde te benadrukken over, overhandigde een ander lid van deze onofficiële vereniging... ...voorzitter en buurbewoner Ben Zonneveld, een bosje bloemen aan Peter. Het vervangen van de circa 70 meter lange keermuur zou naar verwachting tot 19 februari duren. Echter zijn de werkzaamheden nog niet helemaal afgerond... ...dus een officiële opening door de gemeente laat nog even op zich wachten... Apotheken verkopen sinds deze week zelf testen die binnen een kwartier uitsluit geven of je corona hebt of niet. Toen het nieuws daar buiten kwam dat de tests bij de apotheek verkrijgbaar zouden zijn, liep het ook in de storm bij de apotheken. Bij de Zandvoortse apotheek aan het Raadhuisplein waren 75 tests beschikbaar die al snel uitverkocht waren. Apotheker Hans Mulder meld, meldde dat zaterdag dat hij de tests na de paas dinsdag of uiterlijk woensdag weer in het huis heeft. De sneltest is verkrijgbaar voor 10 euro per test. Het uitvoeren van een test, overigens nog aardig ingewikkeld... Als die, uh, als die klaar is, duurt het vervolgens nog 15 tot maximaal 30 minuten... voordat de uitslag zichtbaar is. Een negatieve test betekent niet dat je dit weekend... bijvoorbeeld zorgeloos je oma kan gaan knuffelen tijdens de paasbrunch. Het is een goede en betrouwbare test, maar het geeft geen 100% zekerheid. Bij een positieve uitslag is alsnog een PCR-test bij de GGD nodig tot slot, wekelijks controleert het team verkeer van de politie in Noord-Holland... in het kader van het project Hotspot. En op een plaats in de regio waar in verhouding veel ernstige aanrijdingen plaatsvinden. Gedurende een periode van een week worden daarbij dagelijks... op verschillende tijdstippen controles gehouden op snelheid. Niet handsfree bellen, het dragen van veiligheidsgordels... en valhelmen en verkeersgedrag. Afgelopen week was een traject in Zandvoort aan de beurt... Na, namelijk de Zeeweg... Boulevard Bernard, burgemeester van Alverstraat, van Lennepweg en de Zandvoortselaan. Dit traject is gekozen omdat... Uh, waar was ik gebleven? Met behulp van een vruchtgevoel was ik... oh ja, dit traject is gekozen omdat hier veel verkeersongevallen plaatsvinden die vaak worden veroorzaakt door een te hoge snelheid. Met behulp van floating car data kon de politie uitzoeken op welke momenten er te hard gereden wordt. De controlemomenten werden hierop aangepast. Floating card data maakt gebruik van de GPS uit de uh, routenavigatie. Op basis van de locatiebepaling van de GPS kunnen trajecttijden en trajectsnelheden worden bepaald. Tijdens de afgelopen week zijn er 580 bekeuringen uitgeschreven voor het overschrijden van de maximumsnelheid. De controles zijn gedaan met de radaropstelling en met een... Uit, euh, met een uit de hand te bedienen laser... waarbij de gem hoogste gemeten snelheid 159 km per uur was. Op de zeeweg waar deze snelheid werd gemeten... geldt een maximumsnelheid van 80 km per uur. Dit is, was tijdens een mooie weer om half vier middags. Van deze bestuurder is uiteraard zijn rijbewijs ingevorderd. Tot zover. Dank u wel, auto. La gente, provare nuove emozioni, e stare amici di tutti. Dann siamo i ragazzi di oggi, anime nella città, dentro il cinema vuoti, seduti in qualche bacca e camminiamo da soli. En ik anche se dat ik hier ben. En ik ben blij dat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 No doubt about it, I say yes, yeah, yeah, yeah. Uh, when the moment comes and you get that call, get up out of your seat. Uh -uh. And when you're tripping every time you fall, get back on your feet. Sync your body, mind, and soul. Break it out to take control. Just another way you land.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 Life is so incredible, yeah. Woo. Yeah. Well, not just something you say, but something you do. It's like a religion. Say yeah. Everybody in the world, say yeah. yeah. We we we we we. Yeah. Let's <laughs> see. See see see. Wait. Het algemene weerbericht voor, de kom, voor, voor dit weekend en de komende dagen. Dit paasweekend begint met uh, opnieuw wolkenvelden over het gehele land. Af en toe breekt de zon door en het blijft droog. De wind waait uit het noordelijke richting en is zwak tot matig windkracht 2 tot 4. Aan zee staat soms een vrij krachtige wind, windkracht 5. Het wordt 8 of 9 graden direct aan zee en 10 tot 12 graden landinwaarts. Vanavond en vannacht bepalen wolkenvelden eveneens het weerbeeld. Het koelt af tot enkele graden boven nul. Maar tijdens langdurige opklaringen is het wat kouder. Morgen zijn er flinke, opnieuw flink wat wolkenvelden aanwezig. Het wordt opnieuw een graad of tien. Kijken we naar de maandag 5 april. Het Schrikt niet. Maandagochtend regent het even intens. Deze regen gaat snel in buien over. En omdat er koude lucht wordt aangevuurd, Vanaf de polstreken komt het veelvuldig tot hagel en zelfs natte sneeuw. Lokaal is ook onweer mogelijk. Tussen de buien door wordt het een graad of zes. In een bui is het duidelijk kouder. In de loop van de avond kan bij een intensieve bui de sneeuw en hagel zelfs een beetje blijven liggen. De noordenwind trekt fors aan. Gaan we naar de dinsdag. Ook dinsdag waait het nog een koude noord noordenwind. De temperatuur ligt in de vroege ochtend net boven nul... En als er dan een hagel of natte sneeuw boven valt, kan het een beetje wit worden. Zodra de zon hoger aan de horizon komt, loopt de temperatuur snel op en smelt dit snel weg. Overdag wordt het een graad of een zes en dat is bij voor het begin van april zeer laag. Tijdens buien is het opnieuw duidelijk kouder en vaak leveren de, de buien hagel of natte sneeuw op. Tot slot woensdag het algemene weerbeeld voor woensdag 7 april. De bovenlucht wordt een fractie warmer. De buien die is woensdag vallen zullen minder snel natte sneeuw opleveren. Maar hagel is nog zeker mogelijk. De wind trekt overdag weer flink aan en met maximum 7 graden is het opnieuw een gure dag. Wat betekent dat voor Zandvoort? Zandvoort korte termijn. Het blijft vandaag bewolkt, maar droog is Zandvoort. Middag stijgt de temperatuur tot 10 graden Celsius. En is de wind matig windkracht 4. Vannacht is het bewolkt en koelt het af tot ongeveer 2 graden Celsius. En voor de lange termijn de komende dagen is het bewolkt en neemt de kans op neerslag toe in Zandvoort. Met maandag regen en dinsdag natte sneeuw. De temperatuur daalt naar tot 4 graden overdag. Snachts is het ongeveer 2 graden Celsius. De wind draait geleidelijk naar noorden en is krachtig, windkracht 5. En vanaf woensdag neemt de kans op zon weer toe en wordt het overdag warmer met temperaturen rond de 8 graden. Ja, dankjewel Albert-Jan voor het weerbericht dat jullie mij trouwens net gehoord hebben, want het knopje stond helemaal verkeerd van de microfoon. Ja, dat krijg je als je geen koptelefoon op hebt. Hoor je ook niet of je wel of niet aan het praten bent. Die klapt trouwens, Albert-Jan, hoorde jij die ook, terwijl je het weerbericht aan het doen was? Ja, dat ging om omver. Ja, want die koptelefoon, die, die, dat snoeit dus een beetje kort. Maar uiteindelijk hebben we wel een beetje geluid nu op de koptelefoon. Helemaal goed. Dat was het weerbericht. Dat was het weer. Zie het en dan En na het weerbericht gaan we weer lekkere muziek voor je draaien. Hier is Shakira.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 For Africa. <laughs> Listen to your time. This is our motto. Your time to shine. Don't wait in line. We vamos por todo. People are.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 Africa. I'm real on my journey, biggie, biggie mama, 1, A, to Z. Matisse, I'm on my journey, biggie, biggie mama, from east to west, Matisse. Walk, walk, I'm a eh, eh. Walk, I'm walk, I'm a eh, eh. is so mazi, Cause this is Africa. Uh -huh. Africa Jungle. Dat was hem nog een keer die gouden oude van uh, Shakira en Waka Waka. Hier is uh, Sting en een Englishman in New York. You're Er zijn uh, inmiddels al heel veel uitvoeringen van deze plaat gemaakt. Maar dit blijft het origineel. Hè? Sting en een an Englishman in New York. De Zandvoort op zaterdag. Nogmaals een hele goede middag. En leuk dat je luistert. Het geluid van Zandvoort. We zijn er al 31 jaar. En ook de komende jaren kun je uiteraard uh, op ons rekenen met uh, muziek en informatie. Nou, De afgelopen weken hebben de kranten en uh, de CFM app er uh, vol mee gestaan. Het, het parkeerregime in Zandvoort wat in opspraak was gekomen... en dat ging het met name om dat, die tijdelijke regeling voor de zomer. Klopt. En wat er nou precies behelst, dat gaan we u nu allemaal uitleggen. Zoals uh, wellicht menig, van u, uh, menig van u weet... dat de gemeenteraad uh, had besloten in de vergadering van 23 maart unaniem... zelfs om ook Nieuw-Noord mee te nemen in de tijdelijke zomerparkeerregeling... van 1 juni tot en met 30 september aanstaande... Dit om te voorkomen dat de bewoners net als de wijken Oud-Noord, Park Duinwijk en Zandvoort-Zuid... Tranendal overlast krijgen tijdens de drukke zomerperiode en rondom de Formule 1. De tijdelijke zomerparkeerregeling in Zandvoort-Zuid zal niet alleen Tranendal omvatten... maar ook de wijk na Kwarls van Ustvoortlaan. Het gebied sluit aan op het bestaande bewonersregime in de Oosterbuurt en Koninginnenbuurt... en loopt door tot en met het Kennemerweg. Het tijdelijke zomerparkeren wordt digitaal en zal als pilot gebruikt worden... voor het nieuwe eenvormige en fiscale parkeerregime voor heel Zandvoort... dat, als het goed is, vanaf 2022 zal ingaan. Er zullen geen fietten meer worden afgegeven... want er wordt voortaan via het kenteken digitaal gehandhaafd. Een bewonersvergunning voor de periode 1 juni tot en met 30 september kost 26,77 euro. Dit tarief is overeenkomstig de kosten voor de bewonersvergunning... in andere gebieden waar al een bewonersregime geldt van 80 euro per jaar. Pas als het nieuwe parkeerregime wordt uitgerold... zal de eerste parkeervergunning gratis worden aangeboden. De parkeervergunning voor bewoners is alleen bedoeld... voor eigenaren met een motorvoertuig of een leaseauto. Bewoners die op eigen terrein kunnen parkeren ontvangen geen eerste parkeervergunning... maar zijn er twee auto's in één houden, dan kan men wel een extra bewonersvergunning aanvragen. De digitale bezoekerspassen zullen voor bovengenoemde wijken... tijdens de tijdelijke zomerparkeerregeling gratis zijn... zowel in aanvraag als in gebruik. Voor de periode van vier maanden zal men een tegoed van 200 uur ontvangen... Het betekent dat als bewoners het kenteken van hun, be van hun bezoekers digitaal aanmelden... het urentegoed dat ingaat gedurende het bezoek... meldt men twee in plaats van één kenteken dan be van bezoekers aan... dan wordt het urentegoed op dat moment uiteraard wel dubbel afgetrokken. Uiteraard moet men niet vergeten het bezoek ook af te melden. Met de digitale regeling komt het maximum parkeer van drie uur, van drie uur per bezoek te vervallen. Het gebied Nieuw-Noord heeft verschillende bezoekersfuncties... waarbij het bewonersparkeren niet passend is bij het winkelcentrum... en het medisch centrum aan de Tromstraat. Deze bezoekers, anders dan bewoners, kunnen hier dus niet meer met een bezoekerspas parkeren. Om te garanderen dat de genoemde parkeerplaatsen beschikbaar blijven voor deze bezoekers... krijgen de betreffende parkeerplaatsen een blauwe zone en wordt er gewerkt met een parkeerschijf omdat er geen participatie heeft plaatsgevonden voor afgaande aan deze speciale zomerinvoering... en aangezien het ook een directe overgang is tussen het zomerregime en het nieuwe fiscale regime... is de zomerparkeerregeling een tijdelijke situatie. De intentie is dat met het nieuwe eenvormige en fiscale parkeerregime... voor heel Zandvoort vanaf 2022 in samenspraak met iedereen kan ingaan. Snap jij het nog, Rob? Nou, ik zit het een beetje, een beetje te volgen, maar uh, wel een ingewikkeld verhaal. Nou, in ieder geval, maar, maar het is tijdelijk, hè? En het jaar daarop is het uh, dus wel definitief. Ja, en wat mij verbaast, die 26,77 euro. Ja. Ik begrijp het wel precies na de dagen dat dat uh, die geld teruggerekend... naar het uh, tarief van die 80 euro. En dan kom je op 26,77 euro. Ja. Maar had er dan 27 euro of 26 euro of 25 euro van gemaakt... Ja. En, Toch? Op, en dan naar de balie lopen ik, ik wil graag, graag, graag contant afrekenen. Ja ja, ja, ja, ja. Accepteert u ook centen, weet je ja, wel? Ja, ja. Tot zover dit bericht over het uh, tijdelijke parkeerregime... wat hier in Zandvoort gaat gelden. Straks uiteraard meer en heel veel lekkere muziek. Want het zonnetje schijnt en hier is Share and Love and Understanding. Tot zover de muziek van deze roodharige dame Cher. door haar single uit de jaren negentig volgens mij. In Love and Understanding. We kunnen er nog twee gaan draaien. Waaronder de laatste verschenen single van Rolf Chances. Miss si me te menti. No fue mi intención ser así. Dejame que intente. Comenzar de nuevo. Tú quieres, yo quiero. Esto no para luego, no, no, no. Que si lo hacemos una vez, pasa que de dos o tres ya dejemos el juego, no, no, no. No lo no, piensen mami tanto. Dale y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 Dat was uh, Rolf Sanchez en Fenfen, Fen, een lekkere zonnige plaats. Het is uh, weer tijd voor een uh, berichtje. Ja, als we uh, naast ons kijken, dan, uh, dan zie je ze nu en dan uh, wel een autootje aankomen rijden... Met, uh, met een oude meneer of mevrouw die eruit stapt uh, om geprikt te worden, oftewel gevaccineerd. Ja, de eerste week zit erop, zoals velen van u weten, was het natuurlijk afgelopen maandagmorgen... De, de primeur, de landelijke primeur, want Zandvoort uh, opende daar dus de vakantie vaccinatielocatie voor de corona. En uh, Zandvoort was de eerste pub-up-vaccinatielocatie van Nederland. De landelijke pers was massaal aanwezig... En bij opening van de pub-up-unit aan het Tolweg hier naast de studio... Uh, van, uh, we, hadden, uh, we haalden hierdoor zelfs het 8-uur-journaal. Dus Zandvoort was weer in de picture. Coronaminister Hugo de Jong kon namelijk uh, ook niet achterblijven... en plaatste later die dag een video van de opening van een nieuwe vaccinatielocatie. Zandvoort heeft de primeur. Daar opende de GGD, zoals gezegd, af, afgelopen maandagmorgen... de allereerste pup up vaccinatielocatie van Nederland. Hij blijft tien weken staan. Zo kunnen ouderen dicht bij huis hun eerste en hun tweede prik halen... zo laat Hugo de Jonge bij de video op zijn Facebookpagina weten... De pop-up unit is één straatje waar één type vaccin wordt gegeven. Naast de ruimte voor de administrateur en de prikplek... is er ook een ruimte waar de vaccin bewaard en voorbereid kan worden. En beschikt de ruimte over een wachtruimte voor na de prik. Patiënten kunnen, zoals gezegd, parkeren op het terrein. Bekijk meer informatie over de vaccinaties en testen op corona... op de website www.ggdkennenwalland.nl-coronavirus wwgd coronavirus. Dus uh, we waren in het landelijk nieuws de afgelopen maand. Ja, zo is dat. Nou ja, ja. toch wel leuk dat uh, Hugo de Jong ook een uh, bericht erover gemaakt heeft. Ja, hartstikke goed. Mogen we trots op zijn, onze uh, eerste pop-up uh, vaccinatielocatie. Die staat naast de studio van uh, CFM aan de Torweg uh, 10. En uh, ja, jij hebt het over de prikplek. Ja. Zo staat het ook in het bericht. Doet me meteen denken, de prikplek is toch uh, in je bovenarm, of niet? Dat is de prikplek. Dat is de prikplek, ja. Ja, ja. ja klopt. <laughs> Oké, okay, maar ze bedoelen waarschijnlijk uh, de, de locatie waar uh, de vaccinatie plaatsvindt. Toch? Ja, zeker weten. Oké. Okay, we hebben nou. uitzicht erop trouwens. Tot zover uh, dit uur van uh, Zandpoort uh, op uh, zaterdag. Deze moet ik helemaal niet hebben. En we gaan deze hier starten. En dan uh, zijn we zo meteen naar het uh, nieuws en weer van drie uur weer terug. Graag tot zometeen.